Levi Van Eck met de nos Journaal. De Europese Unie heeft na 20 jaar onderhandelen een handelsakkoord gesloten met vier Zuid-Amerikaanse landen, waaronder Brazilië. Door het akkoord verdwijnen veel handelsbarrières. Volgens de EU zullen Europese bedrijven jaarlijks meer dan 4 miljard euro besparen op heffingen. In Brazilië zal vooral de landbouwsector ervan profiteren. Milieuorganisaties zijn kritisch over het akkoord... omdat daardoor landbouwproducten die zijn bespoten met landbouwgif... naar Europa kunnen komen en de bedreiging van het oerwoud in Brazilië. Er is een principeakkoord bereikt over een nieuwe cao voor de gemeenteambtenaren. Dat melden de FNV en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. Ze zijn een loonsverhoging overeengekomen van 6,25 voor een periode van twee jaar. Ook zijn er afspraken gemaakt over verlof- en vitaliteitsregelingen... De CEO gemeente geldt voor 160.000 mensen... van vuilnismannen tot kantoorpersoneel. Verschillende mensen melden op sociale media... dat ze een meteoriet hebben gezien. Er komen berichten uit het hele land... van Kropswolde in Groningen tot aan het Brabantse Beek en Donk. Er wordt ook gesproken over doffe knallen. Meteorieten komen in Nederland bijna nooit op de grond. De afgelopen 200 jaar gebeurde dat voor zover bekend maar zes keer. De laatste keer was in 2017 in Broek in Waterland. In de kwartfinales van het WK Voetbal voor Vrouwen... heeft Amerika vanavond gewonnen van Frankrijk. Het werd in Parijs 2-1. Daarmee hebben de vrouwen van de Verenigde Staten... de Franse WK-droom in duigen geschoten. In de halve finales speelt de Verenigde Staten tegen Engeland. De komende dag speelt Nederland de kwartfinales tegen Italië. Het weer vannacht is het op de meeste plaatsen helder. De temperatuur daalt naar een graad of 13. De komende dag zonnig en warm. Het wordt 29 tot 34 graden.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 En jij beleeft het Zon Zee Zee Zandvoort En zomerhit ZOMERHIT Dit is de zomer van ZFM Met nu de nacht Hey Mr. Jackson, my life is so sweet Do you remember She here We are the people that is back on. You set me free You can set me free Keep it